Op een rommelmarkt in Middelburg is dit weekend een faxmachine met gevoelige informatie van bureau Jeugdzorg verkocht. De koper ontdekte thuis dat op een afdrukrol in de fax uitgeprinte informatie uit 2008 staat. Het zou gaan om bedrijfscorrespondentie, rechtbankstukken en informatie over de familie van het meisje van Nulde, dat in 2001 werd vermoord. Bureau Jeugdzorg Zeeland noemt de zaak betreurenswaardig en onderzoekt hoe het komt dat de gegevens nog in de fax zaten. Dat het weer nog. Vanavond nog een paar buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. En morgen wolkenvelden en zon. Maar in de middag buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal anwb Verkeersinformatie. Van de avondspits zijn nog twee files overgebleven. Allereerst op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knopen Klausplein en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Het was door een ongeluk, de weg is weer vrij. En de andere kant op op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof en, en Zoeterwouder-Rijndijk. 4 kilometer is die lang.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 De NTR ja, stof. Dames en heren, goedenavond onze gasten was drie jaar lang onze vrouw in Marokko voor de Volkskrant... en woonde met haar gezin in de geboorteplaats van haar Marokkaans-Nederlandse man... die niets wist van zijn eigen achtergrond en ook niet wilde weten... want een kameel kijkt niet achterom... en dus ging zij op zoek naar zijn geschiedenis... wat resulteerde in een boek, Het Land van Zijn Vader... Hier is Greta Riemersma. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Greta Riemersma, wie is er nou het meest gelukkig met het feit dat jullie weer hier zijn? Nou, ik denk toch wel mijn man Said. Ja? Ja. ja? Is die gelukkiger dan jij dat jullie terug zijn? Ja, die is, uh, die is helemaal happy. Die... Uh... Ja, die vindt het heerlijk om weer in, uh, in de westerse wereld te zijn. Hij heeft tegen mij gezegd, ik wil best nog met jou weg... maar dan uh, naar zo'n land als Marokko of een ander land. Maar drie weken en dan en niet uh, ga ik lang. weer terug. Dat is de limiet. Ja. En jij? Uh, nou, ik ben, ook wel, ik ben ook wel gelukkig. Ik bedoel, uh, voor mijn kinderen is het goed om hier weer naar school te gaan. Alleen, ja, uh, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad in Marokko, ja. Nou. In Groningen worden de kinderen niet geslagen op school. Precies, precies. Ja. Hebben wij kunnen lezen. Althans, ja. niet dat ze niet worden geslagen in Groningen... maar wel dat ze worden geslagen in, uh, op de scholen in uh, Nou ja, in mijn Marokko. kinderen niet, hoor. daar hebben we wel voor gezorgd. Maar kinderen over het algemeen uh, in Marokko op scholen worden geslagen. Ja. Was het niet op één moment wel het geval? Ja, Dat klopt. Karim, jouw ja, zoontje... Ja, nou, beide, mijn dochter ook wel. Ja, klopt, met een lineaal tik kregen en zo, ja. Dus we moesten er heel erg op letten dat dat niet vaker gebeurde, inderdaad. Ja, waarop ja. jullie weer op hoge poten naar ja, de klopt. leerkracht moesten. Het is allemaal te lezen in het boek Het Land van Zijn Vader. Uh, ja, Veel nieuws uit Marokko de laatste maanden, zullen we maar zeggen. Uh, en ook gisteravond, hè, duizenden Marokkanen zijn de straat opgegaan in Marrakesh... Uh, voor hervormingen. Wat heb jij ervan vernomen? Nu op dit moment? Ja. Uh, dat heb je contact gehad met familie? Ja, of? nou, wat ik weet is het, is, het is in de media hier een beetje onderbelicht. Maar uh, ik heb gehoord dat daar uh, echt bijna dagelijks gedemonstreerd wordt. Dus dit is nu dan toevallig weer uh, hier in het nieuws uh, verschenen. Dat er bij Marrakesh, of in Marrakesh is gedemonstreerd. Waarschijnlijk door die aanslag hè? Precies, Precies, daar dat was wel bijzonder. een Nederlander ja. is omgekomen. Ja, en dat... Nu gewoon doorgedemonstreerd wordt, maar daarvoor werd ook al gedemonstreerd door allerlei mensen: taxichauffeurs uh, die meer geld willen, uh, afgestudeerde werklozen die een baan willen. Mensen die, uh, dat is de grote groep op dit moment, die uh, pleit voor hervormingen van de grondwet, die meer democratie wil. Ja. En uh, heb jij daarover? Hoeveel contact is er eigenlijk met het thuisfront uh, van jouw man? Hebben jullie Hoe nee, wekelijks telefonisch contact? Nee, niet wekelijks. Nee, niet wekelijks. Nee, nee. Hij belt. Ja, wat zal ik zeggen, één keer in de. Twee, drie weken, uh, soms een paar keer per week. Ja, dat wisselt gewoon heel ja. erg. Alleen, uh, sinds wij Marokko hebben gewoon, volgen we het nieuws gewoon wel heel erg goed. En mijn man uh, is daar begonnen met uh, Arabische kranten lezen. En uh, ik las de Fransen. En uh, voor zover ze op internet verschijnen, volgen we die ook nog steeds. En wat valt je dan op? Want je zegt, ja, hier in Nederland uh, wordt er eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht aan besteed. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, de verklaring is dat het in Syrië en in Egypte en in Tunesië allemaal veel ruiger gaat. Mm -hmm. En uh, de verklaring is bovendien dat in Marokko uh, al uh, Marokko uh, was toch is kun je toch wel zeggen dat het een van de uh, uh, meest vrije landen is in Noord-Afrika en uh, in het Midden-Oosten? Uh, het is nog uh, voor onze begrip is het totaal niet vrij. Ik bedoel dat met lijkt ook op. uit je boek. Precies. Uh, maar, Geef daar eens um... een voorbeeld van. Hoe is het dan niet vrij? Nou, in allerlei opzichten is het niet mm -hmm. vrij. Ik bedoel, uh, alleen al het feit dat er een koning is die gewoon almachtig is. Ik bedoel, dat zijn we al helemaal niet gewend. Hier kun je toch een heleboel over Beatrix zeggen. Maar dat kun je absoluut niet over de koning zeggen. Uh, en dat merk je bijvoorbeeld ook in de, in de, in de media. Ik was zelf uh, daar correspondent, journalist. Uh, dan, dan voel je toch al een soort druk. Je weet, ik moet toch wel uitkijken. En vooral uh, als het over de koning gaat. Dus dat is al uh, iets. Ja. En ook bijvoorbeeld, uh, ja, als je in een café bent... en je mocht onverhoeds dronken worden, ik zeg maar wat... dan moet je toch niet de meest rare teksten gaan uitslaan daar. Je moet wel een beetje opletten. Nee, dat is zo. Want zodra je in een politiecel zit... dan ben je niet echt uh, prettig eraan toe, hè? Nou, kijk, ik ben, een, ik ben een westerling en ik heb een Nederlands paspoort. Maar uh, als je Marokkaan bent, dan... Uh, dan, dan ja, dat, uh, dat kan heel vervelend voor je. Afloop, het hangt er een beetje vanaf wat je doet. Maar in het eerste geval... Uh ja, ik bedoel, de, de journalisten, dat, dat, zijn dan nog, dat is dan nog een keurige beroepsgroep, zou ik zeggen. Journalisten, Marokkaanse journalisten, in de tijd dat wij daar waren, werden die opgepakt. En uh, die verdwenen dan gewoon 48 uur uit beeld. Hun mobiel, uh, daar was geen antwoord meer op te krijgen. En uh, familie wist niet waar ze waren. En dan werden ze gewoon 48 uur ondervraagd. Op een en naar aanleiding waarvan? Nou, bijvoorbeeld, uh, op een gegeven moment uh, werd bekendgemaakt dat de koning uh, ziek was. Die had het rotavirus. Nou, uh, iedereen ging natuurlijk googlen. Wat is het rotavirus? Het rotavirus bleek, uh, wat was het ook weer, um, uh, braken en diarree te veroorzaken. Zo was het, ja. En, uh, nou, natuurlijk schrijven journalisten daarover, dat zou in Nederland niet anders gaan. Maar er waren er ook journalisten, die gingen nog wat verder, hè? die gingen dan uitzoeken, goh, heeft de koning eigenlijk niet een immuunziekte, auto-immuunziekte, en noem maar op. En, uh, ah, die mensen zijn allemaal opgepakt. zijn allemaal opgepakt. Eentje is, uh, is, is die dus iets te ver ging, naar de smaak van, de, van, de, van het regime. En uh, één iemand is gewoon uit zijn redactie gehaald. Dat was de directeur van een krant. En die is in de, in de, in de gevangenis beland. Want je mag wel melden dat de koning ziek is. Maar niet al te veel details nee, geven. dat is dan de koning heilig. Koning is sens. heilig, precies. Ja, en ja. daar moet je mee uitkijken. Ja. Maar goed, we hadden het even over die ontwikkeling in de Arabische mm -hmm. wereld. En dan kun je toch wel stellen. Hè, uh, dat uh, Marokko heeft al uh, hervormingen uh, gepleegd. Hè? Tien jaar geleden, of iets uh, meer dan tien jaar geleden. is de, deze koning, die er nu is, Mohammed VI, aan de macht gekomen. En uh, nou, die heeft toch meer vrijheden gegeven. Uh, en dan, uh, dus uh, de, uh, daarom loopt het, is het nu ook kalmer, zeg maar, dan in um, Egypte, dan het in Egypte was... en in Tunesië en in Syrië. Sy Syrië is helemaal niet te vergelijken. Nee, precies. En daarom denken wij als Westerlingen ach, daar valt het wel mee. Terwijl jij zegt, het is wel nou. degelijk onrustig. Ja, maar het is, in... is ook onrustig Mag in Algerije. Daar hoor je ook niets over. Ik bedoel, uh, het, het, het ligt niet alleen maar aan die landen. Het ligt natuurlijk ook aan de belangstelling van de Westerse media. Oh, precies, ja. Want uh, die... Uh, ja, ik weet het niet. Maar misschien uh, hebben ze ook wel zoiets: oh ja, nou nu het volgende land. Nou ja, prima, laat ze het dan lekker uitvechten. Ik weet het niet. Maar... En op wat voor manier houd, houd je nu Marokko in de gaten? Nou, wat ik net vertelde, via kranten en via. Uh, uh, nou ja, Facebook is natuurlijk een enorm belangrijke bron. Ja. Hè? Uh, uh, heel veel Marokkanen in Marokko, vooral de jongeren, zitten op Facebook. Uh, en dat is een enorm belangrijk communicatiemiddel geworden. En, uh, nou ja, en bovendien, wat ik al zei, uh, uh, Saïd, mijn man, belt wel uh, met, uh, met mensen in Marokko. Dus niet ja. alleen met zijn familie, maar ook anderen. Maar goed, dat is dus niet altijd met het doel van... nou, we moeten eens even weten hoe het er daarvoor staat. <laughs> ook wel eens dus van, hoe dat gaat dat het gewoon. met je? Ja, ja precies. Uh, ander nieuws, heel ander nieuws. Uh, het is een heel spannende avond voor zes uh, auteurs, zes schrijvers... want die zullen om acht uur uh, aanschuiven aan het diner in het Amstel Amstelhotel in, uh, in Amsterdam... En uh, wij zullen verslag doen, want uh, collega Petra Possel is ook aanwezig. En uh, rond de klok van uh, kwart voor acht hebben we uiteraard nog niet uh, duidelijk wie de Librus uh, uh, zal ontvangen vanavond. Maar uh, nou ja, hebben we in elk geval even een kort gesprekje met Petra Possel. Ben je ook benieuwd wie er gaat winnen? Ja, je, ja? ja ik ben buitengewoon benieuwd. Heb je een van de zes boeken gelezen? Ja, ik heb in ieder geval uh, Esther, Gerritsen. Uh, ik heb Esther Gerritsen ook uh, geïnterviewd voor de Volkskrant. Ja. Super ja, super ja, dat is een, de enige vrouw die genomineerd ja. is. Nou goed, we gaan het er dus zo over hebben. Uh, ondertussen meld ik dat luisteraars zich met de uitzending kunnen bemoeien. U kunt uh, zich melden bij onze website radiokunstof.nl: Reacties worden op prijs gesteld. De tegel ligt daar, Greta. En de bedoeling is dat daar dan iets op komt te staan. Uh, ik ben benieuwd of het uh, een of andere fijne Arabische wijsheid wordt. Of misschien een, uh, een van je Friese voorouders zou ook nog kunnen, hè? <laughs> toch? Die hebben ook allerlei wijsheden. <laughs> maar, Zeker tegels. Mijn Friese voorouders hebben volgens mij niet al te veel met mijn boek te maken. Dus we zullen het maar een nou, beetje... Nou, toch komen ze af en toe even ter uh, ja, sprake. Op twee plekjes misschien. Ja. Ja. Welke plekjes? Weet je het zo uit je hoofd? Nou, ik weet één, uh, dat, dat, heb ik, dat, dat schiet me nu wel zo direct erbinnen. Uh, ik maakte in, het, uh, in de familie van uh, Saïd, mijn echtgenoot, dus heel veel discussies over het geloof mee. En dat ging dan in het Marokkaans. Nou, ik, ik begrijp wel redelijk wat. Maar ik kan niet echt meediscussiëren, natuurlijk. Is het dan Arabisch? En, nee, nee maar. Derizya heet dat. Dat is de taal. Het Marokkaans-Arabisch, zeg maar. Mm -hmm. uh, en uh, ik sprak meestal Frans. Met, met iedereen daar. Maar in ieder geval, uh, in discussies over het geloof. dan gingen ze natuurlijk niet meer alles keurig voor mij vertalen. Want het liep soms <laughs> hoog op. <laughs> en uh, ik had zelfs de hele rare gewaarwording dat ik dan inderdaad weer een kleuter of iets ouder was in Friesland. Want dat heb ik vroeger exact zo meegemaakt uh, in mijn uh, eigen uh, gereformeerde nest. Waar ook in de jaren zeventig, zeg maar, uh, dikke discussies werden gevoerd... over hoe trouw iedereen moest blijven aan de Bijbel, zal ik nou maar zeggen... En wat de dominee allemaal had gezegd. En uh, ik als kind begreep ik er dan natuurlijk ook niet al te veel van. Maar dat het en daar deed het me ontzettend, ja, maar dat He? deed me ontzettend aan denken. Ik. ik dacht, dit is gewoon helemaal hetzelfde. En dit heb ik alles meegemaakt. Ja, dat beschrijf je ja. ook uh, in je boek. Goed, het land van zijn vader, uh, zo heet het. Je bent uh, al jaren een dag uh, journalist. Je doseert ook journalistiek op dit moment aan de Universiteit van Groningen. Je hebt uh, meer dan 15 jaar ben je verbonden geweest aan de Volkskrant, totdat je in 2007 naar Marokko vertrok. Nee hoor, in 2005 ben ik hoofdredacteur geworden van de Universiteitskrant oh ja, in Groningen. Groningen. Dat heb ik drie jaar gedaan en toen ben ik in 2007 eind 2007 zijn we naar Marokko vertrokken en toen ben ik weer geschreven voor de Volkskrant toen onder andere. Onze ja, vrouw in, uh, ja in Marokko. onze vrouw in Marokko en ook voor andere media deed ik erbij. en vooral dan uh, het radioprogramma Dichtbij Nederland van de NTR. Ja, intussen NTR, ja. toen NPS en uh, Radio 5. Ja. Goed, nou, dan hebben we dat ook allemaal gemeld. Uh, nou Over die jaren in Marokko, met jouw man Saïd en jullie drie kinderen... schreef je een boek, Het Land van Zijn Vader. Uh, het heeft trouwens niet heel lang geduurd dat jullie daar verbleven. Want in 2010 kwamen jullie weer terug. Ja. Of was het eigenlijk de bedoeling van... Nou, we gaan er ook niet jaren doorbrengen? Nee, we hadden van tevoren zoiets van... Uh, het moet een leuke afwisseling zijn van ons leven in Nederland. Dus het was nooit de bedoeling om ervoor goed te blijven. Maar ik had altijd wel iets in mijn achterhoofd... Nou ja, als het echt heel erg leuk is... wat mij betreft blijven we daar in totaal vijf jaar. Dat had ik ook prima gevonden. Maar, uh, nou ja, gaandeweg bleek dus uh, dat... Uh, uh, nou ja, mijn man wilde heel graag terug... En uh, inderdaad het onderwijs waar we het net al over hadden in Marokko was niet al te fantastisch. En um, het was heel moeilijk of eigenlijk onmogelijk om een goede betaalbare uh, school te vinden. Waar dan niet werd geslagen. En um, ja, daarom zijn we teruggekomen. Ja. En uh, dit is eigenlijk het relaas dat je beschrijft hè, in je boek. Uh, nou, ja, dat is, nou ja, het is de, de aanleiding. Delig, de aanleiding, ja. Ja. En, en, en je zou het boek eigenlijk kunnen opsplitsen in, in drie delen. Uh, het, het is een relaas van het land, een geschiedbeschrijving van uh, Marokko. Het is de geschiedbeschrijving van de familie van jouw man. En het is ook een beetje de geschiedbeschrijving van wat er gebeurt tussen jullie. Van jullie relatie. Ja, zo, zo, <laughs> zo, zo ja. kun je het zien. Ja. Goeie analyse, drie delen, ja. opgedeeld. Ja. Op ja. Nou, ik zie het zelf toch wel als uh, uh, bijna 100 jaar uh, geschiedenis... En uh, ik ben steeds een beetje geswitcht hè, van het kleine. Dus uh, Saïd en ik en de kinderen en de familie van Saïd. En uh, dat heb ik ingebed in een groter geheel, zeg maar. Hè, uh, de geschiedenis van Marokko. En dat moest ook wel om uh, uh, duidelijk te maken waarom bepaalde dingen in die familie waren gebeurd. Hè. Uh, de vader van Saïd ging bijvoorbeeld in het verzet tegen de Fransen. Ja, dan moet je wel uitleggen waarom er verzet tegen de Fransen was. De Fransen, dat waren... En hoe dat ook alweer zat, want hoe hoeveel Nederlanders zat? weten dat eigenlijk? Nou, volgens mij weten heel weinig Nederlanders ja. dat. En ik wist het eigenlijk ook helemaal niet precies. Ik wist wel dat Algerije op een bloedige manier onafhankelijk is geworden van... Uh, van Frankrijk. Maar ik wist niet dat uh, het in Marokko eigenlijk ook uh, enorm bloedig is gegaan. En dat, dat heb ik allemaal uitgezocht. En ook een beetje beschreven wat de rol van de vader van Saïd daarin was. En uh, nou ja, er, er waren dus inderdaad. Uh, om de havenklap aanslagen op een gegeven moment. In heel Marokko. Er vielen ook ontzettend veel doden. En het was heel spannend. Uh, verzetsgroepen die rivaliseerden en noem maar op. Ja, hetzelfde geldt voor uh, wat eraan vooraf gegaan was. De vader van Saïd is. Uh, in de Tweede Wereldoorlog, heeft hij gevochten tegen de Duitsers. In Frankrijk, ja, dan moet je dus ook wel even vertellen... op welke manier Marokko dan betrokken was uh, bij de oorlog. Uh, ook dat denk ik dat heel veel Nederlanders niet weten. Omdat um, uh, er zijn echt een paar honderdduizend uh, Marokkanen hebben uh, gevochten. Uh, gevochten hier. En er zijn ook uh, ruim tienduizend doden bijgevallen. En het is een uh, echt een... een, een, een, een, een onderwerp waar eigenlijk helemaal niet zoveel over gepraat wordt in Marokko. Dus ja, ik, ik moest eigenlijk wel van het kleine naar het grote een beetje... Heen en weer switchen, wat weer, het ontzettend ja. interessant maakt en ook uh, verteerbaar, zal ik maar, maar zeggen. Nou ja, dat was natuurlijk het andere aspect. Ik had natuurlijk ook een uh, geschiedenisboek van Marokko kunnen schrijven, maar <lacht> dat is een totaal ander boek. Ja, ja. Het leek me eigenlijk voor de Nederlandse lezer ook wel boeiend om nog een beetje mee te leven met een... Uh, Nederlandse vrouw. De Vriese een... Greta, Greta Riemersma... Ja, die verliefd wordt op... Met haar Marokkaanse ja. Nederlandse echtgenoot. Ja. Precies, precies. En nou ja, Dan wordt het ook een beetje herkenbaar. Hè? We hebben elkaar ontmoet in Paradiso, in Amsterdam. Nou, ik denk dat dat heel veel mensen wel wat zeggen. In 1995. Ja. Ja. Uh, om bij het begin te beginnen. Want hoe haalden jullie het in je hoofd om naar Marokko terug te gaan? Want de, het werd uh, Saïd in elk geval op allerlei manieren afgeraden. Ja, Door klopt. vrienden. Ja, ja het werd, toen wij onze plannen bekend maakten, inderdaad, dan in de loop van 2007, toen zeiden een boel, Marokkanen, uh, zowel hier in Nederland als in Marokko, je bent gek. Doe het niet. Hof, wat heb je daar te zoeken? Nou, dat snapte ik toen, ik snapte het niet. En Saïd, uh, die snapte het denk ik wel, maar die praatte er eigenlijk niet zo over, of die verdrong het, ik heb eigenlijk niet zo'n idee. <lacht> uh, en ik snapte het er niet zo, maar kijk. Maar um, hij zei het jou wel, van die en die ja. heeft nu ook weer gezegd dat we niet moeten gaan. Ja. Maar ik wilde heel erg graag. Dus ik heb gewoon niet, misschien niet zo heel goed geluisterd naar. Greta's hem. wil is wet, maak nee, ik je uit. Helemaal op. niet. Misschien heeft hij. Ja, nee, dat beschrijf ik ook nog. Hij had het misschien ook duidelijker moeten maken. Uh, hè, als je iets niet wilt. Maar goed, uh, nee, we wilden allebei wel naar Marokko. We wilden het allebei. En uh, uh, dan negeer je misschien ook wel negatieve geluiden. En uh, nou ja, later werd mij dan duidelijk dat. Uh, voor... Wat waren precies de negatieve geluiden trouwens? Want... Nou, dat ze zeiden van, van je bent gek. Je ja. bent gek. Ja, maar waarom? Um, ja, nou, wat ik al zei, ik vond dat toen ook heel vreemd. Want ik hoor namelijk hier in uh, Nederland ook veel uh, uh, Marokkaanse Nederlanders klagen over Nederland. Dat uh, het weer altijd zo verschrikkelijk is. En dat er altijd in het weekend uitgerekend een belastingenvelop op de mat ploft. En dus ik dacht altijd van nou, uh, Marokkanen, ja die... Ik had ook zo'n beeld. Ja, Marokkanen vinden het heel leuk in Marokko. Dat genieten ze altijd. Ik hoorde altijd enthousiaste verhalen. Marokkanen uh, hebben het heel leuk op vakantie in Marokko. Dus, en Saïd, mijn echtgenoot, had ook heimwee. Dus ik dacht, nou, ja, ik stond er ook niet zo bij stil. Hij het, vond het leuk. Maar ja, dan kom je daar. En door dit boek eigenlijk ben ik er een beetje achter gekomen... wat erachter zat... Um, ja, er is een soort uh, de, het idee van de vooruitgang, zeg maar. In Marokko is heel lang geweest uh, naar de westerse wereld. En in ieder geval ja, naar de rijkere delen van de wereld, dus de westerse wereld. En als je dan teruggaat, ja, dat is eigenlijk terug in het leven zeg maar terug in ja dat is achteruit bewegen is uh, wat is het ook alweer er is zelfs een uitdrukking voor in de islamitische wereld die heb jij nu natuurlijk bewegen ook niet... is ruimschoots verdienen ja ja precies ja. bewegen is ruimschoots ja, verdienen ja precies nou ja precies dat uh, daar kwam ik uh, dat, dat dat was een van de ontdekkingen zeg maar dat ja. heb ik ook beschreven dat emigreren um, uh, heel normaal is in de islamitische cultuur. En uh, hè, dat is dan officieel, zal ik maar begonnen... Uh, in het jaar dat uh, profeet Mohammed van Mekka naar Medina ging. En... Uh, uh, uh, zeg maar daarna hè, zijn de Arabische volkeren uh, ja, naar heel Noord-Afrika getrokken. Uh, en uh, ja, het is, het, is, het is heel normaal, zeg maar, om, ja, als je het ergens niet goed hebt... om ergens anders naartoe te gaan. Om te kijken of je het ja. ergens anders beter ja. kan ja. hebben. Ja. Um, dus zo gezegd jullie uh, vertrokken met ja. de drie kindhonden de arm en, uh, en twee uh, Mercedes'en. Ja. Die verkocht moesten worden. Dat ja. zouden dan de inkomsten zijn. En jouw stukken voor ja. de krant natuurlijk. Ja. En toen ging het eigenlijk al vrij snel niet helemaal zoals het moest. Uh, ja, dat klopt. <lacht> ja. Toch? ja, dat was wel een soort soap. <lacht> Uh, inderdaad. Uh, die auto's bleek je aan de straatstenen niet kwijt ja, te Ja, precies. De, autohandel stortte, de buitenlandse autohandel stortte eigenlijk dus uh, terstond in. In dat, <laughs> dat jaar. Dat jullie met die Mercedes de precies. grens overkwamen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, uh, en er speelde ook nog van alles. Dat het ontzettend gemeen dat die handelaar dan met elkaar afspreken. Nou ja, dat was het andere aspect. Uh, ik ging met mijn uh, Nederlands-Marokkaans man dus naar Marokko. En ik leefde een beetje in de veronderstelling dat hij dat land wel kende... En hij leefde zelf ook in die veronderstelling, hè? dat hij het land kende. En uh, uh, toen we daar waren, toen bleek dus, en dat is natuurlijk wel uh, onmisbaar... als je in de handel wilt, dan zul je toch op zijn minst wel iets moeten weten van de sociale omgang. Hè? En uh, nou, dat bleek dus eigenlijk toch een stuk minder te zijn bij Said dan hij had gedacht. En ik ook. He, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van uh, nou, we hebben letterlijk wel gehoord. Dat werden we gebeld. Ik ben morgen om tien uur bij hem... en ik neem allebei de Mercedes van je over. We waren nog net niet akkoord over een prijs. En <laughs> dan de volgende dag op dat tijdstip, afgesproken tijdstip, kwam er niemand. En ook niet later. En ook de volgende dag niet. En uh, dus laat staan dat die auto's uh, meegenomen werden. En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde heel vaak. Dus ja, dat waren wel hele rare dingen om te ervaren inderdaad. Is dat ook de reden waarom je hem nu al een paar keer... Een behoorlijk nadrukkelijk Marokkaans-Nederlandse man noemt? Terwijl hij is natuurlijk gewoon een Marokkaan. Nou nee, ik zeg het eigenlijk alleen omdat ik het zo absurd vind... dat mensen, en dat ben ik steeds absurder gaan vinden... Ja. Uh, naarmate ik langer in Marokko bleef. Ik vind het raar dat mensen hier nog steeds maar spreken over Marokkanen. Omdat ik dus in Marokko heb gemerkt... dat die mensen daar in ieder geval... in de Veste niet meer lijken op Marokkanen. Dus ik vind het dan een beetje gek... om steeds maar te blijven spreken over Marokkanen. Het zijn gewoon natuurlijk Nederlanders. En die uh, al ze hebben een... lang in Nederland ja, wonen. En oh, dus een heel leven. Of ze zijn niet geboren zelfs. Waarom zou je nog over Marokkanen praten? Maar goed, uh, daarom zeg ik maar even... Uh, Hoe oud was Saïd toen hij hier kwam? Vijftien. Um, en... Uh... Hij ging dus terug. En wat blijkt? Dat er helemaal niets meer klopt tussen hem en die Marokkaanse samenleving. Ja, nou, een aantal dingen waren hem natuurlijk wel vertrouwd. Uh, hè, de taal of een uh, nou, ja, heel aantal. Zussen. Ja, <laughs> uiteraard. Zijn familie, dat is nog wat anders. Uh, maar ook ja, bepaalde gewoontes. Je eet met brood, je eet met z'n allen het één bord. Uh, noem maar op. Maar uh, ja, een heleboel dingen... Daar wist hij gewoon niks van, wat ik zei, de sociale omgang. Of uh, ja, wij kwamen daar ook in de winter en um, hij was de laatste uh, jaren, eigenlijk vooral in, uh, in de zomer daar geweest. Dus hij wist ook niet, ik wist het ook niet, maar hij dus ook niet. Dat de strand zo ontzettend vervuild was en dat. Ja, dat er overal politiecontroles maar waren. Echt extreem. Veel meer dan in de zomer. En ja, dat uh, veel lantaarnpalen het niet doen. En uh, wij zagen dus ook, uh, als het uh, vlak voor de zomer was... en al die Marokkaanse emigranten uh, in Marokko komen... dat dan een heleboel weer gerepareerd <lacht> werd. Nou, ook niet alles, maar je had wel soms het idee... nou, het wordt hier lekker opgeknapt. Voor, uh, dus die, die Marokkaanse emigranten die dan daar vakantie houden... Die hebben ook niet helemaal een goed beeld van het Die land. Die zien het zonnige, nee. gezellige, Precies. mooi aangemakte ja. ja. Marokko. Ja. En, uh, en dat beschrijf je trouwens heel goed... want je geeft een heel realistisch beeld van wat je daar aantreft... als je gewoon weer besluit om daar uh, te gaan wonen. Ja. En uh, je beschrijft ook heel goed... Um, inderdaad dat je kunt zien zelfs... of iemand in Europa woont al ja. sinds jaar en ja. dag... en dan weer teruggaat. gaat... Er is een groot verschil. Waar ja. Waaraan herken je een Europese Marokkaan? Ja, in het begin zagen we dat niet zo. Hè? En dan zag je het vooral aan de kleer of zo. Hè? Vooral dat soort, uh, ja, dat soort dingen. Maar vooral op een gegeven moment aan de, aan de gezichtsuitdrukking. Uh, en wat ze doen. Hè? Ze zijn vrijer, daar komt het helemaal op neer. Ze hebben ook een opener gezicht. Dus ook uh, de mensen die, uh, die hier dan... Hè, daarom zeg ik, uh, Marokkanen, dat, dat, dat, dat etiket dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Uh, de, de mensen die... Uh, in, uh, in, in Nederland uh, uh, dan doorgaan voor echte hè, met een baard en een hoofddoek. En die mensen pikten we er daar ook direct uit. Oh, ja? als, oh, dat ook zei... al waren ze nou, traditioneel gekleed. Ja, maar die zijn ook verwisterd. Die zijn ook verwisterd. Ja. En dat zie je dan in de gezichtsuitdrukking ja, ja, ja, ja, ja. vooral. Ja. Ja, dat zie je ook. Een om, opener gezicht. Dat zie je ook omdat ze schoenen van een manfield aan hebben. Onder hun djellaba of zo natuurlijk. Ja, manfield, <laughs> dat is wel wat hè, in Marokko, geloof ja. ik. Maar uh, nee, maar dat zie je aan hun gezicht. Het, het, het was zelfs zo, ik zat met mijn dochter uh, een film te kijken. Uh, Dunja en Daisy, dat is hier wel bekend. Hè? Mm -hmm. En dat, op een gegeven moment gaan Dunja en Daisy dan naar Marokko. Ja. En uh, Dunja en Daisy raken in de trein, in de Marokkaanse trein. En op een gegeven moment verschijnt uh, aan hun een... Um, conducteur. En ik zei direct tegen mijn dochter... dacht, man, het is helemaal geen Marokkaan van hier. Die ziet er niet zo uit, die doet niet zo. Dat, dat, en waar dat zit hem dan nou, in? Wat ik zeg, in de openheid. Hm. In de openheid. Um, ik, kijk, ik weet niet of je wel eens in het Oostblok bent geweest... toen het nog bestond, maar mm -hmm. dan zag je ook altijd mensen... met hele gesloten gezichten. En, en uh, daar zagen ze er dan ook nog uh, sombertjes uit... En in Marokko uh, vind ik mensen niet echt somber, maar wel... Uh, ja, ze hebben gesloten gezicht. Want als je in een niet-vrij land woont, dat doet natuurlijk iets met je. Ja. Als je een heleboel dingen niet mag zeggen, ja, dan heb je een soort... Uh censuur uh, wordt er voortdurend in je hoofd gepleegd, zeg maar. En dat vertaalt zich, denk ik, ook in gezichtsuitdrukken. Ja, ja. Maar nogmaals, je zag het ook in gedrag, hè? Ik bedoel, ze springen met veel meer in een zwembad, ze, ze zoenen in de trein, <lacht> uh, ik, ze lazen een boek in de trein. Ja, die mensen zijn echt veel meer verwesterd dan nu algemeen ja. wordt aangenomen. En echt waar, hoor, ga maar in Marokko wonen, dan zie je het ook na een tijdje. Of Turkije, of weet ik veel. Ja, nou ja, het is hetzelfde verhaal wat je nu natuurlijk ook hoort over de Afghaanse meisjes precies, die eh, precies, precies als je het erom hebt over de oogopslag en het open gezicht. Ja. Ik wil je vragen of je een stukje wilt voorlezen uit, uh, uit het boek. Uh, en dan zijn we aangeland uh, bij de familie van, uh, van Said, ja. zijn vader, Ider. Ja. Um, even kijken, wat moeten we er van tevoren over zeggen om het te introduceren? Mr. Nou ja, We wij zijn. Wij, wij, het, uh, ik, wij hebben dus een heleboel familieleden van uh, Saïd hebben we, uh, bezocht. Geïnterviewd, Saïd en ik samen, om zijn, uh, uh, om, uit, om zijn familiegeschiedenis uit te zoeken. En een van die mensen die we dan bezoeken is een tante, tante Aisha. En tante Aisha zou nog, die komt uit de Sahara. Daar komt ook de vader van Saïd vandaan. En de vader van Saïd heet Ider. En daar zeg ik dan iets over. Nou, het geestige is dat voor Marokkanen niet alleen iemand als ieder een Sahrawi is... een Sahrawi is iemand uit de Sahara dus, uh, die in de woestijn is geboren... maar ook zijn nazaten zoals Said, die er niet is geboren en er zelfs nooit is geweest. Tegenover Marokkanen noemt Said zichzelf een Sahrawi. Zo gaat het in Marokko. Je kunt wel evenveel van je moeder houden als van je vader... maar als je moet omschrijven wie jij bent, telt alleen de afkomst van je vader. Jij bent wat je vader is. Zelfs onze kinderen worden in Marokko gezien als kinderen van de Sahara. Hun vader is niet in de Sahara geboren, zij zelf niet eens in Marokko... maar toch zijn zij Saharoua. Dat is dus het meervoud. Als een van mijn kinderen iets niet wil, zoals een kip eten... die het net nog levend rond heeft zien rennen en volhard in het standpunt... krijg ik al snel te horen, ah, een echte Saharoui... Koppig typetje, kortom, al wordt dit trekje vaak met een glimlach bekeken. Sahara-mensen staan goed bekend. Ze zijn Nishan, zo eindigt bijna elk gesprek over hen. Een van de kenmerken dus van, van de mensen uit de Sahara... Hè, dat is dan mm -hmm. zo'n verhaal dat je altijd hoort over mensen uit de Sahara... is dat ze koppig zijn, dus vandaar dat koppig. Maar ze zijn ook Nishan, en Nishan is betrouwbaar of direct. Althans, dat is het vooroordeel. Maar goed. En aan die mensen denkt tante Aisje als ze zegt... dat ze nog een keer terug zou willen naar de Sahara. De herinneringen aan het gebied komen maar langzaam boven, merk ik. Maar als ze weer op haar netvlies staan... lijken ze dwars door het waas over haar ogen heen te breken. Ook zij is geboren in Tazerot het dorpje waar de vader van Saïd vandaan kwam, dat ze verliet toen ze een jaar of vier was. Haar vader had werk gevonden in Casablanca en de verhuizing vond lopend plaats over de bergen van de Hoge Atlas. Ze zat op de rug van haar vader, sliep met haar hoofd in zijn nek en liet haar plas lopen omdat er geen tijd was om te stoppen voor een meisje dat zich achter de struiken moest verbergen. Haar moeder droeg niet alleen een kind op haar rug, ze had er ook eentje in haar buik. Acht maanden zwanger was haar moeder toen ze bergop bergaf het nieuwe leven tegemoet liep. Het moet een zware tocht zijn geweest, maar toch hing er iets lichts in de lucht... dat niets te maken had met de vrieskou in de bovenste regionen van de atlas. Dat weet tante nog goed. Geef haar niet meer te eten, het kind wordt te zwaar, zei haar vader lachend tegen haar moeder over de kleine Aisha... die op zijn rug plaste en sliep. En dan moesten ze allemaal lachen daar in de bergen, zowel de grote als de kleine. Tante is even stil. In de eerste jaren na die voettocht ging ze wel eens terug naar de Sahara. Maar toen ze eenmaal een jonge dame was, kwam het er niet meer van. En om het nu nog te doen... Ze vraagt zich af of ze zo'n reis nog zou aankunnen. Ze is vaak moe en Tasrot is ver weg. Vanaf Kenitra is het een kleine 800 kilometer... voor tante eenzelfde afstand als voor ons van Kenitra naar Nederland. Jullie moeten zelf maar gaan, zegt ze. Dan kunnen jullie met eigen ogen zien hoe het daar is. pay attention to me my name is nancy it's my history the african in me since before i could read my brain fit to feed had my feet on the ground for my fulani seat wake up Holding on to all the little pieces. I'm with you to so preaching positive pieces. Walking over tears falling down like rain. But still, I have a little something in my brain. Ze noer samen met Nena Cherry, Wake Up, It's Africa calling. En dat komt mooi uit, want we hebben het over Noord-Afrika. Te weten, uh, Marokko. Greta Riemersma, journalist, woonde daar jarenlang samen met haar Marokkaans-Nederlandse man uh, Saïd. En um, langzaam maar zeker wordt de uh, familiegeschiedenis van Saïd ontrafeld. Want uh, hij sprak uit jou wel veel verhalen verteld, maar ook heel veel dingen niet. En, uh, wij als Westelingen, want zo zie ik het dan toch... terwijl ik het boek las, mm -hmm. uh, wij willen altijd alles weten, toch? Hoe het precies zit. Ja. En hij kon jou eigenlijk op heel veel dingen helemaal geen antwoord geven. Ja, maar dat bleek dus pas in Marokko. Ja. Want uh, ja, hè, als je elkaar net leert kennen en je bent verliefd, dan praat je wel een beetje over vroeger. Praat je helemaal nergens over. <lacht> nou, oké, okay, oké, okay, dat wou ik even buiten beschouwing laten. <lacht> we hebben het over het praten. Uh, nou ja, dan praat je er wel even over ja. natuurlijk, over vroeger. En zo, maar ja, god, op een gegeven moment dan denk je dat je het wel weet en dan gaat het leven door. Maar uh, ja, toen we in, in uh, Marokko waren. Uh, waren we heel veel in zijn ouderlijk huis. Dus zijn ouders uh, leven niet meer. En ik heb die ouders ook, uh, die vader al helemaal nooit meegemaakt... en die moeder een weekje. Ja, dan loop je daar en dan denk je... ja, dat is toch eigenlijk wel gek, hè? Ik ben hier eigenlijk bijna het leven binnengestapt... van mijn schoonouders die ik helemaal niet ken. Mm -hmm. En ik ken het land ook niet, de cultuur niet zo. En ik dacht, ja, dat zijn toch wel de open oma van mijn kinderen. Dus ik wilde wel eens wat meer weten... En uh, ik ben natuurlijk journalist en nieuwsgierig van aard. Dus uh, ik ging mijn echtgenoot wat vragen stellen daarover. En dat, dat is, heb ik ook beschreven, maar het was het oprecht uh, was ik daarover redelijk verbijsterd. Dat ik merkte, hé, uh, hey, hij weet de simpelste dingen niet. Dat is toch wel heel raar. Hij wist niet eens alle namen van zijn grootouders bijvoorbeeld. Of hoe zijn ouders elkaar hadden ontmoet. Of ja, nou, van alles. En hij wist geloof ik zelfs niet dat zijn moeder... 14 was toen 13. Het eerste 13. Ja, 14 toen het eerste kind en 13 toen ze ja. uh, ging trouwen met zijn vader. Nee, hij had altijd gedacht dat het wat ouder was. No, uh, jaar jaren 14, 15, dat is ook nog jong. Maar nou ja, 13 is het dan nog weer jonger. Hè? Ja, dus dat vond Zo hij. Zo oud is jullie oudste dochter nu bijna. En dat vond hij niet leuk toen nee. hij dat hoorde. Daar was hij ook wel eventjes een tijdje depressief van. Wat zijn, uh, zijn er andere zaken waar, waar hij echt heel erg verbaasd of, of uh, nou, dat verzetverleden waar ik het net over had. Was uh, zijn vader, van zijn vader ja, tegen, tegen de, de Franse. Franse kolonisator? Dat wist hij helemaal niet. Dat wist hij absoluut niet. En daar dan was hij heel erg verbaasd over. We hebben dat gehoord van een uh, vriend van zijn vader. Later bleek dat een hele oude vriend. Die echt, nou ja, dat weet je nooit precies hoe oud die mensen zijn. Want dat is allemaal niet op tijd geregistreerd in de burgerlijke stand. Maar we schatten toch minstens wel dat hij 90 was. En die man vertelde ons, uh, later bleek het ook nog weer familie te zijn. Die vertelde ons dus in één keer van ja... Uh, ja, die begon het vaag over dat verzet te praten en zo. Verzet, verzet, hoezo dan verzet? Ja, en uh, ik heb leren schieten van je vader, zei hij toen tegen Saïd. En uh, uh, ja, de Fransen waren prima uh, totdat we in verzet kwamen. Toen werden het klootzakken. Nou ja, en zo ging hij vertellen, die man. En hij werd ook heel levendig toen hij daarover begon te praten... alsof het gisteren had plaatsgevonden. Dus wij dachten ook echt, hé, hey, we hebben even iets gemist. Wat is er aan de hand? Nou, toen bleek dus dat die vader in het verzet had gezeten... En vervolgens gingen we naar de zussen van Saïd. En toen vroegen we dat en die bleken het eigenlijk al lang te weten. En toen, uh, ja, dan denk je dus ook, uh, hé, nou, dit is toch wel heel bizar... En waarom weet ik dat dan niet? En, waarom en dan weet ik het, niet? Dan het blijkt, verhaal. Ja, maar ja. hoe lang woon jij hier precies. al niet meer? En ja. wat zien wij elkaar nog? Ja, precies. Hij was al dertig jaar weg, hè, bijna. Ja. En die vader heeft natuurlijk daarna wel eens een keertje gepraat. Tegen misschien andere kinderen. Hè. De broers en zussen van Saïd, daar sta je ook niet zo best stil. En uh, dus die wisten het allemaal. Maar dat was dus echt een hele grote verrassing. En, en, maar eigenlijk was heel veel een verrassing. Omdat we... Kijk, Saïd wist al wel dat hij... dat zijn vader had gevochten tegen de nazi's. Maar hij wist dan... Dat was, dan, uh, uh, dat was toch eigenlijk wel altijd een taboe, hè? Daar sta je ook helemaal niet bij stil. Maar het was wel een taboe. En dat merkte waarbij heel veel mensen daar. Dat ze vochten taboe... tegen de nazi. Ja, omdat ze gewoon het gevoel hebben dat ze daarna eigenlijk helemaal niet zo netjes behandeld zijn. Mm. Er zijn veel doden gevallen. Uh, ze hebben ook niet dezelfde positie gehad in het Franse leger, die Marokkanen. Uh, toen ze vochten tegen de Duitsers als de Fransen. Ze konden niet zo hoog opklimmen in de hiërarchie. Dus ze voelden zich wel een beetje vernederd. Uh, en gebruikt. Gebruikt. Hun pensioen uh, bleef echt op het niveau van 1959. Terwijl uh, het pensioen van de Franse uh, oud-strijders gewoon uh, lekker uh, werd opgewaardeerd... tot het niveau uh, zoals nu in 2011. Dus die mensen voelen zich best wel vernederd. Plus al die verschrikkingen natuurlijk die ze mee hebben gemaakt. Dus er wordt eigenlijk helemaal niet zoveel over gepraat. Nee. Dat fenomeen op zichzelf was ook weer heel bijzonder om uit te zoeken. He, dus uh, hij wist dan wel dat zijn vader had gevochten... maar het is een taboe. En dan ga je vervolgens verder. Waarom is het dan een taboe? Waarom dan? Nou ja, dan kom je dus op dit soort dingen. Eigenlijk was... Ik kan wel zeggen dat 90% van wat in het boek staat, ja, niet wat ik over, hem heb, ja, wat ik over nee, hem heb nee, geschreven, nee. want dat heeft hij mij verteld, mm -hmm. dat was weer nieuw voor mij. Een heleboel ja. dingen waren nieuw voor mij, hoorde ik over hem, over Saïd zelf. Maar over zijn familie denk ik dat toch wel 80, 90% nieuw voor hem was. Ja. Ja. Um, nu is het niet alleen in historisch perspectief een interessant boek, het is ook interessant omdat jullie zien hoe Marokko op dit moment verandert. En uh, dan is daar bijvoorbeeld de vaststelling... dat de zussen van Saïd, ja. niet alleen de zussen, maar ja. heel veel mensen... Ja. alsmaar religieuzer, conservatiever worden. Ja. Wat is daarvan de oorzaak? Kun je nou ja, de oorzaak is, ja, wat je in de hele wereld ziet natuurlijk... dat is niet uh, exclusief voor uh, uh, hè, wat de oorzaak is. Dat betreft niet alleen maar de zussen van Saïd of mensen in Marokko. Maar he, je, je kan één ding zeggen, uh, hè, dat is dus de vraag... waarom bestaat Al-Qaeda, zal ik maar zeggen. Maar wat in Marokko dan nog geldt... Maar je dus, bent er zo dichtbij. Ja. Bedoel, die zussen kun je ja. rechtstreeks vragen. Nou ja, in Marokko is op een gegeven moment het, uh, het Wahhabisme... dat is de uh, extreme uh, variant van de Islam die in Saudi-Arabië wordt aangehangen. Die is gewoon binnengehaald door de koning. Daar had hij allerlei redenen voor. Die zal ik nu maar even buiten beschouwing laten. Maar um, de directe reden voor bijvoorbeeld de zussen van Said, om uh, wat... Nou ja, laat ik zeggen, orthodoxer in het geloof te worden. Hè. Dus uh, vroeger hadden ze minirokken aan, zal ik maar zeggen. Nu een uh, djellaba als ze naar buiten gaan en een hoofddoek. En daar zijn ze absoluut geen uitzondering in. Dat doet de hele straat. Dat doen heel veel mensen daar. Al was het bij omdat dat de hele straat het Al was, beschrijf precies, je ook. Precies, maar ik heb hun gevraagd... want ik heb dat dus allemaal ook gevraagd... aan die zussen en met broers en noem maar op. En dan zeggen de zussen... We hebben ons geloof leren kennen door de televisie. En de televisie, daar bedoelen ze dan mee de televisiepredikers die in grote getalen op uh, stukken 500 Arabische zenders... Uh, nou ja, uh, uh, uh, dingen over het geloof zeggen. Ja, en dan is er één man waar ze allemaal idolaat van zijn. Ja, Amro is Khaled. De... Ja, ja, Amro Khaled, dat is die, dat is die Egyptische uh, ja, televisieprediker. Die heeft enorm veel aanhang. Daar, dat, daar wordt ook bijna niet over bericht hier in de westerse wereld. Maar zijn site heeft bijvoorbeeld meer bezoekers dan die van Oprah Winfrey... Uh, en dat is echt ongelooflijk. Maar die man en wat die... is dat dan voor een man? Ja, heel charismatisch. Nou, kijk, ik, ik heb heel veel van die televisiepredikers gezien. Ik verstond ze natuurlijk niet. Saïd wel. Want ze spreken dan meestal Arabisch. Uh, die hebben traditionele kleding aan. Dat is op zichzelf ook wel weer curieus. Ze zitten in een hypermoderne studio in kleren uh, van 1400 jaar geleden of zo. Dat is, vond ik altijd wel een vrij grappig gezicht. Maar uh, die Amro Ghaled... Uh, springt er helemaal uit en is bijzonder populair... omdat hij draagt uh, prachtige Hugo pakken en uh, uh, overhemden. en Hij heeft ook een snor en, hij en het is gewoon een, een hippe veertiger, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, bovendien spreekt hij heel erg vrouwen aan. Dus hij, uh, ik bedoel, omdat het gewoon, ja, ik denk voor heel veel vrouwen... ook wel een leuke man is om te zien. Maar los daarvan, uh, hij spreekt hen ook aan. Hij zegt, jongens, jullie zijn heel erg belangrijk voor de islam. En hij, en, vrouwen, bedoel je? De vrouwen Vrouwen in de islam. Hij, hij bedeelt hun dus een hele uh, belangrijke rol toe. En uh, uh, wat overigens uh, vrouwen volgens mij ook hebben. Oorspronkelijk uh, in de islam. Maar dit even terzijde. Uh, uh, wat daarbij komt. Is dat hij wel een voorstander is van de hoofddoek. Uh, en, en ik heb ontzettend veel uh, gemerkt. Veel, uh, veel vrouwen ook gesproken in Marokko. Maar ik heb ook over gelezen. Dat ook buiten Marokko dat het geval is. Veel vrouwen beginnen een hoofddoek te dragen door deze Amro Ghalind. Ja. ja? Ja, omdat hij uh, zegt dat dat moet. Het is een plicht in de islam, zegt hij. Uh, ik heb met mensen over hem gesproken. Uh, uh, en uh, dus echt islamkenners in Marokko. Mm -hmm. Onder andere Mohammed Darif. Nou ja, goed, dat is wel een bekendheid in Marokko. En die zei, eigenlijk doet hij niets anders dan het gedachtegoed... van het conservatieve gedachtegoed van Saudi-Arabië commercialiseren. Dat is wat hij doet. In zijn Hugo Bospa. Ja in zo'n huurgebouw. Ja. ja, maar goed, ik moet wel zeggen, uh, ik heb dat in die familie dus van heel dichtbij meegemaakt en niet alleen in die familie. Ontzettend veel mensen zijn erbij met het geloof bezig en ik vond dat voor mij als Westerse vrouw, nou soms ook best moeilijk om daarmee om te gaan, hè? omdat zo, het was voor mij zo'n overdosis geloof, zal ik maar zeggen, en ook allemaal gericht op rituelen, vijf keer per dag bidden, meedoen aan de ramadan en zo. Maar um, dus ik, ik, ik dacht, ja, nou, ik vond het soms uh, heel veel memento mori. Dat heb ik ook geschreven in mijn mm -hmm. boek. Maar uh, uiteindelijk heb ik toch gedacht van uh, of ja, ik dacht toch van uh, ja, ik zie ook wel dat het een functie heeft. En ik dacht ook ja, waarom zou ik me er eigenlijk ook mee bemoeien? Ze bemoeien zich ook niet met mij. Ik, ik leef mijn leven zoals ik wil. En wat voor functie het heeft, daar gaan we zo verder over. Want ik zei net al aan de kop van de uitzending dat het vanavond een bijzondere avond is in elk geval voor uh, zes uh, Nederlandse auteurs. Want ze staan op de shortlist van het Liberus Literatuur. Prijs en uh, zo dadelijk uh, wordt hij uitgereikt in het Amstel Hotel in Amsterdam. En daar zijn ze denk ik inmiddels allemaal binnengekomen. Petra Possel, ook daar ja, aanwezig. Klopt. Hallo Petra. Ja, ze, ze zijn allemaal binnengekomen. Ik zag Ruud Lubbers, ik zag Fons van Westerlo, ik zag René Appel. Ik zag Onno Blom, de biograaf van, uh, van Jan Wolkes. En die kwam in een four-wheel drive uh, aangereden. Een four-wheel drive die één op twee rijdt. Kortom, oh. iedereen is er volgens mij. En de auteur zelf ook neem ik aan. Nou ja, bijna allemaal. Arno Grunberg die, uh, is altijd genomineerd zo'n beetje. En die komt nooit, of bijna nooit. En die is er nu ook niet. Die wordt vertegenwoordigd door zijn uitgever Fick van der Rijt. En de rest van de vijf gen andere genomineerden, wie zijn het ook alweer? Zet jij ze op een rijtje? Peter Buwalda met Bonita Avenue. Yves ja. Petrie, de maagd van Marino, de enige Vlaamse genomineerde. Adriaan van Dis is er, tik op. Hij kwam in het gezelschap van zijn vaste tafeldame Ellen Jens. Gerbrand Bakker heb ik ook al gezien. De omweg schreef hij. En Esther Gerrits die heeft het boek Superduif geschreven. Dat ja. zijn de, met Arnon Grunberg, Huid en Haar, de zes genomineerden. Ja, dus iedereen is er behalve, behalve Arnon Grunberg. Ja, en Fik van der Rijts, zijn uitgever, die heb ik net gesproken. En die zei tegen mij, er is niet echt veel druk op mij uitgeoefend... om te zorgen dat hij hier is... Oh. Wat toch wel misschien een teken zou kunnen zijn. Alhoewel die volgens sommige durfgedoodverfde winnaar weer is dit jaar. Uh, maar Arnon is namelijk wel in de buurt. is in Europa. zit niet in Amerika, zijn vaste standplaats. En zou, uh, bij wijze van spreken, hier zo op de stoep kunnen staan. Maar hij staat er niet en daar is dus ook niet aan gewerkt, begreep ik. Nee. En is er veel rumoer? Worden er veel suggesties gedaan? Nou ja, de, de namen die je eigenlijk de hele tijd hoort is Arnon Grunberg en Peter Buwalda. Uh -huh. Daar is nu aan toegevoegd aan dit lijstje Adriaan van Dis. Adriaan van Dis wordt nu opeens door Arjan Peters van de Volkshand genoemd... als de grote winnaar. Maar volgens uh, Arjan knuffelwinnaar, Peters... knuffelwinnaar dat... noemde die hem toch? Of niet... Ja, dat, namelijk omdat hij uh, de goede vrienden in de jury zou hebben. Nou ja, ja, als het echt zo simpel is, dan zijn we natuurlijk snel klaar. Maar ik moet wel zeggen, nu ik hier zo in dit gebouw ben... in het Amsterhotel, zie ik de hele tijd de camera op hem gericht. Of in de, en de fotografen staan om hem heen. Uh, hij heeft natuurlijk ook wel een... Een enorme appeal voor de camera. Maar uh, ja, dat, dat zijn wel de drie namen die ik de hele tijd hoor. Goed, Anja van Dis, Peter Buwalda of, uh, of Arnon Grunberg? En, ja, uh, waarvan natuurlijk als Peter Buwalda hem krijgt... dat dat iedereen al nou wel een sprongetje maakt... omdat deze jongen met zo'n daverend geweld de literatuur binnen is gekomen... en eigenlijk al zo'n perfect mooi boek heeft geschreven. Uh, ja, dat veel mensen het hem gunnen. Hè? Omdat ze bij Gunberg zeggen, ja, hij heeft al zo vaak gewonnen. Een paar jaar geleden heeft hij de Libes Literatuurprijs nog gewonnen met Terza. Nou ja, dus dan zou hij nu weer aan de beurt zijn. Dus iedereen gunt het bual daar vooral... Maar van dit zou hem ook wel eens kunnen krijgen. Maar ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het gewoon natuurlijk nee, niet. Nee, natuurlijk weet jij het niet. Ik weet helemaal niks, zeker. Ik hoor iedereen zegt weer wat anders. En wat in ieder geval wel zeker is, is dat de regels heel erg aangescherpt zijn dit jaar. Dat er alleen nog maar een literaire romans genomineerd mogen worden. Zodat er niet een winnaar uitkomt zoals vorig jaar Bernard de Wulf. Die een novelle schreef. Nou, novelle mag niet meer meedoen. Het mag alleen maar romans. En ook alleen maar boeken voor volwassenen. Oh. En dan dus allemaal uh, moeten het uh, fictie zijn. Dus dat is allemaal wel heel streng aan banden gelegd om te voorkomen dat de volkomen onbekende uh, er met de prijs van doorgaat. Ja, en is er nog iets te zeggen over de jury? Philip Frederiks is de voorzitter. Ja, en dan hebben we Tom Ambeek en Louise Fresco en Marijke Arijs, zij is vertaalster, Jan Ruiters, dat is een kritica van Straal. Nou, er valt alleen maar over te zeggen dat ze dus volgens Peters uh, allemaal bevriend zijn met, met Adria van Dix. Nou, kijk, ze hebben eigenlijk best een heel mooi lijstje afgeleverd, laten we eerlijk zijn. Dit zijn namelijk allemaal wel hele mooie boeken, of goede boeken in bepaalde zin. Dus het is niet zo dat er hele grote uh, blunders uh, zijn gemaakt. Ik heb net Philip Frerix, uh, de juryvoorzitter, gesproken. En hij sprak de prachtige woorden, het is één van de zes geworden. Goed. En dat was alles wat hij mij wilde toevertrouwen. Dus Ik je ben benieuwd, het Petra. Krijf heeft je geen nieuws vanaf... Uh, <lacht> ik, ik weet wel wat we eten. Is dat belangrijk leuk? Namelijk, vertel... Asperges, zoals elk jaar. Ach, eet smakelijk, <lacht> Petra. Veel plezier daar. Dank je wel. Ja, jij hebt uh, Esther Gerritsen gesproken, hè? Greta Riemersma. Ja. Uh, Geïnterviewd ja. voor ja ja, ja, ja, ja, ja. En Superduif dus uh, gelezen. gelezen. Ja, en Gebrand en, uh, Bakker, die ken ik ook de nog. De Omweg ja. heb je ook gelezen. Ja. Heb je dan een voorkeur... De Omweg of Superduif? Ik heb geen voorkeur. Ik laat je het fijn gehoord. aan de jury over. En jij kan zeker niet meedingen nu die, uh, uh, die regels zijn verscherpt... met dit boek voor volgend jaar. Ja, nee. Nou, Kunnen we uh, stellen? Nee, uh, laten mensen het gewoon lekker gaan lezen en zo. Dat Dan ben jij al lang <laughs> blij. Ja, precies. Het land van uh, zijn vader, daar hebben we het over. Uh, dat is het land Marokko. Het land uh, waar jouw echtgenoot uh, geboren is jaren geleden, nee ja. hoor, 1963. 1965. Oh, 1965 <laughs> was het. En jij bent van 64. Um, wat is jou duidelijk geworden? Nu je uh, dit boek hebt geschreven, uh, hier weer in Nederland bent... is er iets waarvan je zegt... dat heeft, uh, nou ja, behalve dat je een prachtig boek hebt afgeleverd... zeker voor jullie kinderen, want wat zou ik blij zijn... dat je zo'n familiedocument hebt. Maar wat het heeft het voor jouzelf helder gemaakt... Nou, in eerste instantie toen ik daar kwam en uh, ik ook, uh, nou, ook wel met het boek aan de slag ging. Uh, ik ben blij dat ik, uh, dat mijn wiegje hier heeft gestaan. Want, uh, nou ja, je zult maar in een onvrij land worden geboren. Dan heb je pech. Uh, en het andere is. Uh, dat uh, ook die cultuur, nee ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het Marokkaanse leven heeft me toch ook wel iets laten zien dat ik hier niet ken. Ik bedoel, uh, wij leven in zekere zin ook wel een armoedig bestaan. Uh, niet in materiële zin natuurlijk, maar in, op, op ander niveau. En daar heb ik het helemaal niet over het geloof of wat dan ook maar. Maar um, uh, die mensen in um, nou, een veel armer land... en een land dat, waar hè, mensen toch veel uh, minder hun toekomst kunnen plannen... want dat is gewoon zo. Uh, die mensen die leven in het nu... Uh, dat heeft overigens ook wel uh, voor een deel wel met de islam te maken. Hè? Want uh, ze zijn er dan helemaal van overtuigd dat uh, het leven is niet in je hand. Hè? Uh, ze zijn zich daar veel meer van bewust. Wat natuurlijk ook zo is. Je hebt het leven niet in je hand, dat zeggen ze. Allah dus, beschikt. Uh, ja, nou... Uh, Nee, ik bedoel, uh, nog los daarvan. Je kan zo onder een tram lopen. Dat nee. zal ik me. Zeggen. alles kan zo anders zijn. Hè? Je mm -hmm. kunt wel zeggen: morgen. Maar wie zegt dat er een morgen is? Dat is ja. een beetje de instelling. Uh, maar goed, um, dus we leven in het nu. Dat is een instelling waar jij trouwens heel erg van houdt. Uh, melden. Jouw goede vriendin Mirjam Luring nog. Dat dat, Lurfing, heel, Lurfing, ja. dat dat heel erg bij jou past ook. Het leven in het nu. Ja. ja. Nou nee, dat is dus ook vooral wat ik daar uh, heel prettig begon te vinden. In het begin werd ik er helemaal stapelgek van. Want ik ben een westerling. Ik probeer daar te werken uh, als journalist. Dus ik moet afspraken maken. En uh, ik vind het dan normaal om te zeggen... nou, laten we de agenda trekken volgende week woensdag om drie uur. Ja, volgende week woensdag zeiden de mensen... hallo, bel dinsdag maar even terug. Ja, dacht ik dan, wat is dit nou? Het komt compleet Onmogelijk om zo'n afspraak te maken. De enige afspraak die gemaakt wordt is vanmiddag om drie uur of morgenochtend om acht uur. En dan mag of je negen nog uur. Zijn. Nee, dat is gewoon wat er afgesproken wordt. En dat en, en, en, uh, zit, dan moet je soms al een half uur nu wachten. Daar had ik het al over. Maar uh, op een gegeven moment, ik heb echt daar. Uh, het eerste jaar had ik nog een agenda. Op een gegeven moment had ik die agenda niet meer. Het had geen enkel nut. En je, het is maar. maar ga je net... er zover wat jouw man Said wel doet? Want die spraken we ook nog. Uh, dat de mensen door deze instelling daar uiteindelijk wel gelukkiger zijn. Dat wou ik dus, daar wou ik even naartoe inderdaad, heel goed. Want het is maar net, heb ik uh, gedacht, we zijn nogal geneigd om daar, althans ik ook als Westeling, om daar nogal op neer te kijken. Van wat is het voor ongeorganiseerde bende? Daar komt het al op neer. <lacht> en, uh, maar als je erin meegaat, dan is het enorm heerlijk. Het is maar net in welk systeem je zit. Als je, hier zit je in het systeem van plannen. Hè, je kunt hier niet eens met je vrienden een afspraak maken voor uh, volgend weekend. Nee, dat is altijd over uh, vijf weekend of zo. Maar daar, alles is direct. Alles is direct. Je leeft echt compleet in het nu. En het geeft enorm veel rust. Dus uh, dat is inderdaad... Uh, uh, uh, inderdaad, uh, word je daar wel gelukkig van. Dus uh, ja, dat is uh, iets... het maakt jouw man dus niet zo... Uh, hem is het dus niet gelukt om daar weer gelukkiger te worden. Jawel, Terwijl die tegelijkertijd zegt van... Op het laatst wel. Ik, ik sla ook een stukje over in het boek. Hè. Kijk, waar gaan boeken over? Die gaan meestal over... Uh, als er iets, als er wrijving is. Hè. Dus uh, zolang die wrijving er was, had ik nog iets om te schrijven. Op het laatst schrijf ik ook wel, dat hij wel... Oké, okay, we gaan leuke dingen doen. We zien ook de positieve dingen van Marokko. En daar ging hij ook wel in mee op het laatst. En uh, dat e het ene is dus, want je vroeg me... Wat, uh, hè, wat mm -hmm. heeft het je gebracht, dit allemaal? Mm -hmm. Wat is je ontdekking? Mm -hmm. Um, dat leven in het nu. En het andere is ook, uh, dat vond ik toch ook wel ongekeerd kent, hoor. Dat familiegevoel daar. En hoe hartelijk die mensen zijn. Ik bedoel, dat hoor je toch van iedereen die ook maar naar de armste gebieden in Afrika gaat. Ik bedoel, mensen wonen in een hut en hebben alleen maar een kommetje rijst of dat niet eens. En de rijke westerling die daar komt, die krijgt dan nog dat kommetje rijst. Maar zo is het ook echt. En dat heb ik zoveel meegemaakt in, in Marokko. Dat is iets dat wij ook niet meer kennen. Ik bedoel, ja, dat... dat beschrijf je ook als je naar de geboortestreek erg... van de vader ja, van ze. fantastisch, fantastisch. Ja, dat vond ik zo hard van maar ja, wat mij dan intrigeert is dat het blijkbaar niet meer mogelijk is om eh, voor, voor iemand als Saïd om daar weer in te voegen. Uiteindelijk, Ik bedoel, hij is dan misschien wel weer even gelukkig geweest, maar het een, een leven daar was onmogelijk voor hem. Ja, nou ja, goed, de enige mogelijkheid was nog geweest als je inderdaad met een ton uh, euro's hè, daar naartoe zou gaan, uh, minimaal met een ton om een eigen zaak te beginnen. En dan moet je dat nog willen. Maar kijk, uh, uh, hè, wij, stel dat wij... Uh, wij kijk, we hebben drie kinderen. Dat, dat maakt het natuurlijk ook anders. Wij denken natuurlijk ook aan de toekomst van onze kinderen. En die willen we natuurlijk een goede schoolopleiding geven. Dus dat alleen al uh, leidde ertoe dat wij terug moesten. Mm -hmm. hè? En uh, als we iets, uh, als wij die ton wel hadden gehad. Gehouden... Want een goede opleiding en een goede school... dan kijken we daar met onze westerse ogen naar. Ja, maar goed, wij willen natuurlijk niet dat onze kinderen uh, de rest van hun leven daar blijven. Ik bedoel, uh, hè, op ja, als ze dat zouden willen, dan moeten ze dat zelf maar beslissen. Maar ik bedoel, wij willen hun een goede opleiding meegeven. En dan nou, wel inderdaad met westerse ogen. Maar ja, dat is, dat is wat ik steeds zeg. Het is ook een westerling. Iemand die 30 jaar in het westen woont, wordt een westerling gewoon. Dus die keek ook met die ogen naar het onderwijs, net zoals ik. Daar verschilden wij niet in. Nou ja, plus. Als hij daar uh, uh, ook een uh, uh, fijne baan had kunnen creëren of had gevonden. Maar ja, er is bijna geen werk daar. Je moet al een eigen zaak beginnen. En wat ik zeg, daar heb je dus die tong voor nodig. Ja, dan was het een ander verhaal ja. geweest. Goed, je hebt ons een heel nieuw inzicht geboden in uh, uh, het land van zijn vader in uh, Marokko. Greta Riemersma, dank daarvoor. Uh, het is een uitgave van uh, Podium, en dan ben ik nu benieuwd wat er op de tegel komt te staan. Moet ik het nu opschrijven? Ja, of moet ik, ik het zeggen? Schrijf maar op en zeg het ook maar. Tegelijkertijd, ja. als je daartoe in staat bent. Of zal ik ondertussen even zeggen wat hier zo dadelijk op deze zender te horen is? Dat is misschien beter. Twee dingen zo dadelijk. Uh, en twee dingen gepresenteerd door Margreet Rijntjes staat vandaag geheel in het teken van HIV. Hoe is het om als vrouw met HIV een kinderwens te hebben? Um, Margreet Rijntjes praat met HIV-patiënt Mirjam... moeder van twee jonge kinderen... en met Pim, dochter van een HIV-moeder. En filmmaakster Monique Wester-Keegstra is er ook. En zij vertelt over het Lifeboat-project... dat speciaal voor vrouwen met HIV in het leven is geroepen. En dan staat er nu um, op de tegel, geschreven door Greta Riemersma... en dan moet je het ook zelf even uitspreken, Greta. Wat staat er? Een kameel kijkt wel achterom. Ja. <laughs> en het resultaat Daar is... het heb je er weer, hoor, de Friese Greta Riemersma. Geheel <laughs> tegen de raads. <laughs> tegen alle voorvaderen. Ja, wat de vader, ik moet het wel even uitleggen... de vader van Saïd zei altijd, dat is ook het begrip van het boek ongeveer... die zei altijd, een kameel kijkt niet achterom... zei hij vroeger tegen zijn zoon, mijn man. En we praten niet over vroeger. Nou, ik heb ontdekt, ik heb zelf op die nou, het nou daar gezeten in het zuiden van Marokko. In de Sahara zijn we uiteindelijk naartoe gegaan. En die beesten kijken echt wel achterom. Hoor. En daar is dus het boek uh, het resultaat van. <laughs> Zowel figuurlijk als letterlijk kijken kamelen wel dergelijk ja. uh, achterom. Goed, dankjewel Greta Sma. Tot de volgende keer. Uh, en uh, wat ons betreft tot morgen. En veel plezier met twee dingen. Dank mevrouw Riemersma. dit was aflevering... Laat me denken, 2274. Ja, 2274. Morgen horen wij hoe het Egyptische volk door de eigen leiders... langzaam maar zeker rijp werd gemaakt voor de revolutie. Tot dan. Radio 1. Hey. En stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Tonight. Ik kan American de Amerikaanse mensen en world. de wereld. Americans miljoenen Amerikanen wilden die woorden horen. Een operatie die Osama Bin Laden Bin Laden is dood. De meest gezochte terrorist ter wereld is uitgeschakeld. En het is natuurlijk de meest beruchte terrorist, terroriste leider die er in onze tijd is. Hij is gedood bij een bombardement in Pakistan. Dit is gewoon zo'n historic moment voor ons land. Het is een grote dag. De Amerikanen is een oude rekening eindelijk voor de Ik had nooit dat deze nacht zou komen. God bless you. May God bless the United States of America. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.